9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een hotel op rotterdam Hague Airport is ontruimd vanwege een bommelding. In het hotel werd een modeshow gehouden ter gelegenheid van Black Fashion Week. Alle bezoekers zijn in veiligheid gebracht in een gebouw van de marie -Josée. Een woordvoerder van de marie spreekt van een reële dreiging. Honden doorzoeken het hotel nu op explosieven. Hulpdiensten zijn ter plekke. De toegangsweg naar het hotel is afgesloten. Het Spaanse jongetje Julen is na zijn val in de put nog diezelfde dag gestorven... aan de gevolgen van ernstig hersenletsel, zo meldde Spaanse media. Het tweejarige jongetje maakte een val van ruim 70 meter... in een illegaal geboorde waterput in de buurt van Malaga. De peuter werd afgelopen nacht, bijna twee weken later... doodgevonden door reddingswerkers. De gemeente Malaga heeft drie dagen van rouw afgekondigd.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 Het weer vanavond en vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Temperatuur daalt naar een graad of vijf. Ook morgenochtend eerst nog regen en dan blijft het grijs. Het wordt een graad of zeven. En later op de dag neemt de wind vooral aan de kust flink toe. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk.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 volgens mij. De Nightwalk, iedere zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort Dat betekent uh, de komende drie uurtjes het beste van dance, armbier, een beetje pop tussendoor in het eerste uurtje. Het tweede uurtje zijn voor DJ Mauser met zijn Global House vibes en het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië voor het beste van de club. Italië met DJ Afuskelly. Ik weet niet uh, wat jij vandaag gedaan hebt, ik heb vandaag de hele dag in Permerent gezeten. Zou je denken, wat moet je daar doen dan? Nou, Electronic Picnic, de Winter Park Edition. Dus uh, het eerste, het winterfeestje voor uh, 2019. En uh, ja, ik moet zeggen, het was koud, maar in de tenten was het echt behoorlijk warm. Dus, uh, hè, het was weer een geslaagde avond. Bij avond, uh, een dag, de avond is uh, eigenlijk net aan begonnen. Dus uh, we zitten weer in de studio en trouwens, opening. Misschien ben je toch nieuwsgierig. Sinor James met de drum. En dit is muziek van Andrea. Rafka met de Hit with Barbara, Je wordt de Alice Kenji remix. Okay, you like so much Zandvoort Naam Mario Zandvoort Dat is het een probleem. Want dan toch gelukkig zijn, dat kan ik ook alleen. Hartelijk maar. Zo verdacht dat ik gewoon moet verder gaan met jou alleen er voor een nacht. Want ik kan alleen maar zelf zijn, jij kan alleen de helft zijn. Het leven dat is hard en onverwachts, dus wijs me nou ik ben apart. Mensen noemen me een rat, een grote mond, een klein hart. Een kleine man, een grote stad, in de goot of in de bak. Vieze kleren, fok een pak, jij hebt dit en ik heb dat. We hebben allemaal wat en ik zeg, haat ik maar? Alleen. Maar uiteindelijk is er niemand op de wereld die kan leven zonder liefde. We hebben allemaal iemand nodig om fijn te houden. Zandvoort, dat was muziek van Danny de Bunk. Ja. <laughs> ja, tegenwoordig maakt hij housemuziek, maar uh, dit was nog een oudje van hem. Danny de te samen met Lil Kleine, met Zo so Verdomd Alleen. Eén van zijn allergrootste hits die hij ooit gemaakt heeft. Natuurlijk afkomstig van de film, Siska de Rats. En daarvoor horen we muziek van Andrea Rafa met Hit With Barbara, de Alice Kenji remix. Ik weet het gehoord heb, maar Roddy Flex en Van Louise zijn volgens hun management niet uit elkaar. Ondanks geruchten over de uh, relatiebreuk. Het is een storm in een glas water, al dus het management. Verschillende media schreven afgelopen vrijdag... was gisteren trouwens... dat de prille relatie van de twee mogelijk alweer ten einde is. Aangezien Ronnie Flex enkele cryptische teksten... op Instagram Story had geplaatst. Je kunt de bitch niet vertrouwen... want ze doet het met iedereen. Zo schreef Ronald Plascheert, zoals de 26-jarige rapper eigenlijk heet. Volgens onder meer RTL Boulevard. Die hebben dat allemaal aangekondigd... maar de teksten zijn inmiddels verdwenen van Instagram. En volgens het management... Van de twee is er niets aan de hand en had de rapper donderdagnacht een feestje met vrienden. Hij heeft de teksten toen zonder speciale reden online gezet. De 20-jarige van Chloise is dus niet vreemd gegaan, zo stelt de, de, de woordvoerder. En Ronnie en van Chloïse bracht de vlak voor kerst het nummer alleen door jouheid. De videoclip van de single slooten ze af met een kus. waarna ze een dag later hun liefde voor elkaar wereldkundig maakten de rapper kreeg in december een dochter met de naam Nora Dua Placid. En uh, DJ Wef is de moeder van het kind. Toen ging er ook een gerucht dat Van Louise de, de, de, moeder, uh, de moeder zou zijn van het kind. En dat ze, ja, dat ze zwanger was. En, uh, maar uh, hé, uiteindelijk is het uh, DJ Wef, die is de moeder van het kind. Ah, eh? Ja, dat heb je als je een BNR bent, dan wordt er altijd over je geluk. Zie je, we hebben z'n antwoord. Ik lul in ieder geval weer veel te veel. We gaan door met muziek. Casa Fusing Busy met Positie. Mm -hmm. Girl, ik heb veel gezien, maar je's stil te sure. show. Want dat wordt helemaal wild van jou. Voor de Foolfunkers met uh, Everything, Every Way. Zaterdagavond, 26 januari alweer 2019. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaan. Dan zijn we deze zaterdag. Maar nou, natuurlijk, uh, als eerste was het natuurlijk vandaag in uh, Permanente. Uh, is nog steeds aan de gang. Nu tot 11 uur. Is uh, Electronic Picnic Winter Park Edition. Erg gezellig met, uh, met korfjes, met vuur. En uh, lekker eten, allemaal food trucks. En uh, ja, een heleboel lekkere muziek. Onder andere oude jongens krentenbrood. Uh, ik heb uh, Greg en Grandi uh, gezien, hij is, uh, een van de uh, organisator's en ook een van de twee heren van uh, uh, Oudjongenskrentenboot Dus ook de organisator. Dat nou, was in ieder geval heel erg gezellig allemaal. En uh, ik, heb, uh, ik weet niet of hij trouwens geweest is, maar Raimundo heb ik dit keer niet gezien. Waarschijnlijk is Raimundo een van die mensen die denkt van, hey, what the fuck, het is koud. We gaan toch niet uh, in een teentje staan met dit koude weer? Nou, heeft hij helemaal gelijk hier natuurlijk. Ik was wel zo stom om de grote te gaan staan. Maar in ieder geval... Als we het over Raimundo hebben, vanavond staat hij in het uh, in de Escape. Zoals iedere zaterdagavond met zijn uh, wekelijkse feestje Rainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Maar natuurlijk Resident, onze eigen zoon voor dus zijn Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen. die Rashid, Jetro Golung, Sexy Mr. S en MC Troll. Want vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Rainwash. Als hij iets verder doorgaan, dan komen we bij Club R. Daar is vanavond Jonah Frazer. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website uh, air.nl. Met natuurlijk, hoe kan het ook anders, Jonah Fraser. En in Area 2 hebben we Sleazy Stereo. Met uh, natuurlijk meerdere DJ's. Dus uh, vanavond is Jonah Fraser in, uh, in Club Air. En nog een uh, wekelijks weesje is uh, Encore. In de melkweg vanavond Encore. En uh, Lyrical Lemonade Presents Lil Mossy. De ronde klok van middernacht duurt tot de uh, tot, uh, ronde klok van 6 uur. En voor meer informatie, check de website uh, melkweg.nl of uh, canigetanacore.com. Ja, andere website voorheen, anders volgens mij: ancoramsterdam.nl. Nou, maakt niet uit. In ieder geval vanavond op de bühne, of, uh, oftewel uh, bij de deks. Op het podium uh, Lil Mosi natuurlijk. En uh, de rest van de DJ's ga je daar allemaal meemaken. En wat dichterbij is huis vanavond, Stoepkrijt in de Stalker. In Haarlem natuurlijk. Begint ook rond de klok van midden 8 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met onder andere WNTR, Lesson, Jeroni. En uh, boven hebben we Michemi. Met een 4 uur setje. Dat is vanavond in De Stalker. Het feestje stoepkrijt. En dan gaan wij weer door met muziek. En wat voor muziek. Alex Herrera. Met Lift Me Up. We'll yeah. yeah. Performing in your crib Chilling And it's doesn't like All this inspiration Like I gotta tell you I know it sounds like Cliché But like My main action Like when well, Bronson puts on a show Bronson puts on a show And like I appreciate that And then what got dudes like M.O.P. M.O.P. Puts on a show You know You know, you know. Als Bronze on een show, show. show. Craig Nice een show. You know what CFM Zandvoort. Zaterdagavond de wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Voor worden de Vibe Killers met Bingo Drinker. En daarvoor uh, DJ Freestyle. Met Calling All Jackers, de Julio Sanchez remix. En zo werd werden het even tijd voor de tien boven beste platen van de Dans van Zijn erg populair. En ga je zeker horen. Een van die platen als je vanavond gaat stappen. Op nummer 10 deze week, Jack Back met It Happens Sometimes. En op 9, Cormac met Love on the Line. Op 8, Roger Sanchez in de Low Stapper remix van This Feeling. Samen met Julia McKnight. En op 7, Duty Sounds. In de Angelo Ferreira remix met You've Got Gotta Love. De remix is wel te verstaan. Op 6, Nathema Sugar Hill met Comeva. En op 5, Start the Party. I Feel Love, de Kevin uh, McKay remix. Op 4, Sophia Lloyd. Met Calling Out. You think Dame Brown? De David Pang remix. En op 3, Ovaya met Pushpull. Op 2, een nieuw nummer 2, Dario Datis. Uh, samen met uh, Ginadu. Met Space and Time. En ik had hem bij me, maar ik ken hem gewoon, die vrienden. Dus uh, misschien dat ik hem zo nog tegenkom. En deze week op één. Nog steeds op één. Het hele nieuwe jaar staat hij op één. Vorig jaar stond hij ook op één. Fatboy Slim in de Purple Disco uh, Machine. Extended Remix. Praise You. En ik heb andere nieuwe muziek voor je. Mo Funk en Ronald Clark hoor je nu met Bring Together. Sound en een voorhoor van Kevin McKay met more uh, move your body. De elevation uh, versie stuurtje van de Nightwalk niet gedrukt, zo meteen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks vanaf uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. Dus genoeg reden om gewoon lekker te blijven luisteren... op deze zaterdagavond, 26 maart. 26 maart? Nee, zo is het nog niet. 26 januari 2019. Nog even muziek, tot aan de break. Sophia Lloyd fusing, Dame Brown met Calling Out... de David Pangmicks... Oftewel de plaat die ook in de Nightwalk Ten staat. Ik zeg tot zometeen na de break...